Daarna ontstond een strijd tussen deskundigen. De ene partij zei dat morgen niet meer terug kan in het wild. De andere zei dat het in kleine stapjes wel mogelijk is. Verslaggever Martijn van der Zonde. De staatssecretaris hadden zijn vergunning afgegeven... om Orca morgen naar het Lorapark in Tenerife te vervoeren. Maar dat had de staatssecretaris niet mogen doen, oordeelde rechter. Het ministerie heeft zich namelijk te eenzijdig naar het dolfinarium geluisterd... en moet nu zelf op zoek naar onafhankelijke wetenschappers. Nou, tot de tijd dat er echt een definitieve uitspraak komt, mag Orca morgen in het dolfinarium blijven. Moet hij naar een groter bassin, zodat hij ook in contact kan komen met andere dolfijnen. Zodat het beest voor dan wat socialer is daar. De belangstelling voor de rechtszaak was enorm. Voor de rechtbank in Amsterdam hadden zich tientallen dierenactivisten en wetenschappers verzameld.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 Een inwoner van de stad heeft per satelliettelefoon gezegd dat alle communicatie is afgesloten. De aandacht van de media is nu gericht op het proces tegen Mubarak. En het regime maakt daarvan gebruik door definitief af te rekenen met Hama, zei de Syrische man. In de zaak van de vermissing van een meisje van 14 uit Groesbeek zijn opnieuw mensen opgepakt. De politie is hen op het spoor gekomen door onderzoek te doen naar de verblijfplaats van het meisje. Dat onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot uh, de aanhouding van een 26-jarige man uit Den Haag op 1 augustus, waarna zich een uh, tweede man uh, op het politiebureau heeft gemeld. Beide mannen worden ervan verdacht seksuele handelingen met het meisje te hebben verricht. Drie verdachten die eerder werden opgepakt en dit weekend werden vrijgelaten... zijn niet langer verdachten in de zaak. Het meisje van 14 verdween vorige week donderdag. Vrijdagmiddag meldden ze zich bij de politie nadat er een Amber Alert was verspreid. In een huis in Sydney zit een meisje van 18 al uren vast met een bom die elk moment kan ontploffen. Australische media melden dat de bom aan haar lichaam is vastgebonden... maar de politie heeft dat niet bevestigd. Die zegt alleen dat de bom heel dicht bij haar is. Bomexperts proberen het explosief onschadelijk te maken... terwijl de familie van het meisje buiten staat te wachten. Mogelijk gaat het om een afpersingszaak. Volgens onbevestigde berichten zit bij de bom een briefje... waarop losgeld wordt geëist. Het huis staat in een van de duurste wijken van Sydney. Volgens de politie houdt het meisje zich goed. <tied> Het weer bewolkt en hier en daar een bui. In de loop van de middag vooral in het oosten kans op regen... met onweer, hagel en windstoten. Temperatuur vandaag 22 graden aan zee, tot 26 in het Binnenland. ANDB Verkeersinformatie op de A2 Utrecht richting Den Bosch... staat file bij nieuwe Rijn zuid 2 kilometer. Er zijn daar werkzaamheden. U kunt die file vermijden door om te rijden vanaf knooppunt Oude Rijn... over de A12 en de A27...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 Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur regioverslaggevers uit Amsterdam, Gelderland en Limburg... die vertellen wat er vandaag in hun regio actueel is. Dat dus straks maar eerst de Arabische zomer. Is die vredig en kalm of juist verhit en gewelddadig? De Arabische zomer. Ik wil graag naar Tunesië deze zomer. Na een optimistische lente volgt een zomer van bloei en kalmte... Ik ben gewoon blij. ...of van verzengende hitte. Dit is de dag. Mee deze week de temperatuur in het Midden-Oosten. Het is niet voor niks. Vandaag de derde en laatste reportage in onze serie. De Syrische zomer maken we vanmiddag mee. Door de ogen van de syrisch nederlandse dissident Kawa Rashid. Hij kan nog altijd niet terug naar Syrië. En daarom is hij deze zomer maar in Turkije. Want daar ontmoet hij andere Syrische vluchtelingen. Voor Dit is de Dag maakte hij dit radiodagboek. Zijn eindbestemming is het vluchtelingenkamp in Antakya. Maar de eerste stop is Istanbul. Nou, toch uh, eindelijk klaar met uh, paspoort, uh, controleren van het paspoort. Welkom in Istanbul. Huskald is in Istanbul, dat hoorde ik net. Uh. Ik ga vanavond en morgen even rust nemen in Istanbul. En uh, overmorgen reis ik richting uh, Antakya, dicht bij de grens van Syrië, mijn land. Voor de tweede keer ga ik. Uh, Echt dicht bij het land, een paar kilometer van Syrië. Land die heb ik meer dan 16 jaar binnen niet geweest. Familie, eh, vrienden, eh, alles is nog daar. Wie weet, misschien ga ik eh, toch nog een keertje terug. Hooskalden is in Istanbul. Welkom in Istanbul. Een geweldige zomeravond eigenlijk hier in Istanbul. Ik ga even eerst mijn uh, eerste gast ontmoeten. Uh, hij komt even richting mij. Volgens mij is hij met een kleine baard en uh, lange T-shirt. Merhaba. Hallo. Uh, Kifak. Kom aan, Mashaal. Kois. Ja. Mashaal. Zo, ik ben Turkije maken. Ik heb hem verwelkomd, uh, Turkije. Hij heeft uh, via de noordelijke oost van Syrië naar uh, Turkije gevlucht. Hij komt eigenlijk oorspronkelijk uh, uit de uh, omgeving Hama. Ik heb hem gevraagd om een echte reden van zijn vlucht situatie uh, in Syrië. Hij heeft uh, eigenlijk uh, bij een uh, krant... ...en zijn geboorteplaats. Hij heeft via zijn functie contact gehad met de mensen van het verzet, van de demonstranten. Hun geholpen om hun foto's en beelden naar buiten te smokkelen. Daarom moest hij weg of anders werd hij gearresteerd en naar gevangenis gestuurd. Als een getuige heeft hij zelf gezien. Hij vertelt over iemand omgeving, Damaskus die vermoord onder de ogen van zijn uh, vader, een jongen van 18 jaar uh, oud. Ik, ik, denk dat iedereen naar ons kijkt. Uh, Turken die in de cafés zit, uh, kijkt naar ons. Wat doen wij? Waarom? Mijn iPhone is gewoon dicht bij zijn mond en, uh, daarom ik hou het zo uh, kort. Ik ga terug naar mijn uh, hotel. Ik laat hem maam gewoon uh, naar zijn plek. Uh, ik ga richting antakje overmorgen. Kawa Rashid en zijn landgenoten kunnen niet alles zeggen wat ze denken... want Syrië heeft een ijverige geheime dienst. Daarnaast denken sommige Syrische vluchtelingen... dat Turkije een eigen agenda heeft voor Syrië. Maar wat zou er dan op die agenda staan? Dat Turkije de islamistische oppositie in Syrië steunt... Inmiddels ken ik Kawa goed genoeg om te weten dat hij daar niet blij van wordt. Sinds het begin van de lente volg ik hem. Zijn aanvankelijke optimisme ligt nu ver achter hem. Voordat we hem straks volgen naar het vluchtelingenkamp... luisteren we een minuut of anderhalf naar een meer vrolijke Kawa. Zoals hij op 22 maart van dit jaar nog klinkt. Goedemorgen. Dus dit is een van de hoofdkwartieren van de Syrische revolutie? Dat is eigenlijk een van die... Uh, groep die echt uh, achter uh, de opstander in Syrië staan. Hier in de straat in Dordrecht? Uh, ja, in Dordrecht. Heel onopvallend. Ja. De, de televisie vast. staat aan? Altijd op Arabie al Jazeera op dit moment. Kan je laten zien hoe jullie zo actief betrokken zijn... bij het stimuleren van de revolutie in Syrië? Proberen wij gewoon via de website TV TV. Maar wie, Wie nemen die filmpjes op? We hebben een paar mensen in Syrië eigenlijk. Alles steden in Syrië. En die lopen rond met een camera? Die, het is een, geen camera, maar mobiel. Maar echt een goede mobiel. Dat, dat hebben wij voor hen geregeld. Waar je goed mee kan filmen? Absoluut. En met een, uh, een SD-kaart, chipkaart, krijgen wij daarna... Die chipkaart gaat naar... Over de grens heen? Over de grens heen. Je zit echt met een dikke grijns uh, te vertellen. Ik, ik, ik ben gewoon blij met deze acties. Stel dat het jaren tachtig was. Niemand wist. Wij vechten voor deze Syrië. Mag koers zijn, mag christen, mag moslim zijn, mag uh, Allahite zijn. Maar je bent Syriërs. De democratie is gewoon de bas. Ik ga morgen richting uh, de, een van de buurlanden van Syrië. Ik neem mij een paar spullen. Nieuw mobiels, camera's. En chipkaarten. Dat is eigenlijk... Uh, Om de wow. revolutie weer een stapje verder te brengen. Absoluut. We gaan niet stoppen. Vaak is Kawa Rashid op reis deze maanden. En als ik weer eens een keer bel... wil hij alleen zeggen dat hij in een buurland van Syrië zit. Uh, vandaag 8 april uh, mensen zijn op straat gekomen in hele Syrië. We hebben gewoon uh, live contact met, uh, met die mensen... De laatste nieuws, ook nu 36 seconden geleden. Duizenden mensen te zien en tattoos. Dat het haven staat. Zoals jullie horen, dat zijn allemaal geluiden van de mensen. Demonstranten. Een kleine maand later, op 4 mei, is Kawa thuis in Dordrecht. En daar treffen we elkaar bij de nationale dodenherdenking. Hoewel hij eerder hoopte dat hij in de zomervakantie eindelijk naar Syrië zou kunnen gaan, is hij nu voorzichtiger over de bevrijding van zijn land. De laatste twee regels die net uh, zachtjes werden meegezongen, dat was uit het uh, zesde couplet van het Wilhelmus. En dan wordt er gezongen, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. Ja, dat is een echt een hele grote wens. Want uh, iedereen wil gewoon even genieten van het leven wat God heeft die voor mensen. Uh, gemaakt. 5 mei is voor ons in Nederland bevrijdingsdag. Wanneer gaat Syrië zijn bevrijdingsdag vieren? Ik denk dat het moet komen. Wat gebeurt nu in Syrië eigenlijk is niet van niks en niet voor niks. En nu is het augustus 2011. Geen zomerse hereniging met de familie, dus. In plaats daarvan is Kala maar naar Turkije afgereisd, naar de grens met zijn vaderland. En daar probeert hij het vluchtelingenkamp in Antakya in te komen met een microfoon. Maar de Turken zeggen dat ze de vluchtelingen moeten beschermen tegen Syrische infiltranten. Ik ben nu hier te discussiëren met de beveiligend toezichthouder van het. Vluchtelingkamp van uh, Syrische Vluchtelingkamp in Turkije. Eigenlijk, ik mag niks meenemen. Ook iPhone, want ze zijn bang dat ik ga video en uh, geluiden opnemen. Ik mag, ik mag eigenlijk niks meenemen of anders uh, loopt iemand uh, met mij uh, uh, als ik ga uh, binnen. Dus uh, ja, ik heb het vaak geprobeerd met uh, mijn tolk. Maar het gaat niet. Er zijn mensen die uh, op mij uh, wachten binnen. Ik ga binnen, maar helaas, uh, ik ga niks uh, opnemen. Ik ga alleen maar afspraken maken. Oké, okay. uh, Nuzi? Jelle. Aan ja. taakje om 12 uur. Ik heb met een Syriër afgesproken. Hij ziet een vlochtlingkamp... En Antakya. Ik heb met hem afgesproken en ergens op een, een straatje dicht bij uh, kamp. Abdo heet hij, uh, Abdullah. Hij komt zelf uit. Just uh, volgens mij is de broer uh, is, uh, vermoord en zijn lichaam niet gezien. Marhaba Abdo. Merhaba, Abdo. Ik ben een magere jongen van 27 jaar oud. Ik ben ongeveer twee maanden in een vluchtelingkamp in Antarkia. Ik heb gevraagd over de situatie nu op dit moment in het kamp zelf. Hij zegt uh, niet goed. In het begin hebben wij wel een aandacht gekregen, maar nu niet. Uh, bijvoorbeeld af en toe hebben wij geen elektriciteit. Uh, wij mogen niet met de buitenlandse media praten. Wij mogen niemand ontvangen binnen de kamp de de Ik heb hem gevraagd over de vluchteling eigenlijk. Hij zei, naar aanleiding van de grote vechten tussen de legers en veiligheidsdiensten in onze staat. En wij waren bang dat het regime echt iets tegen ons doen. Daarom hebben we gevlucht naar Turkije de katal? Zijn broer is gearresteerd. Ze wisten niet waar hij is. Maar na zijn vlucht naar Turkije, ze hebben gewoon gehoord dat hij is toch vermoord. En zijn lichaam door de Syrische autoriteiten zelf wordt begraven. De mensen die terug naar Syrië. Ik heb hem gevraagd over de, de situatie van mensen die zijn teruggekeerd naar uh, Syrië, van uh, vluchtelingkamp. Hij zei dat uh, er zijn mensen zijn die uh, teruggegaan naar Syrië, maar we hebben uh, niks over hen gehoord. Volgens zijn informatie zijn veel mensen gearresteerd. Veel mensen zijn dood en, en, en, en verdwijnen. Dus dit is ook niet zeker dat iemand terug naar Syrië gaat toch terug uh, lekker veilig uh, naar huis. Ik wil dat via deze reportage eigenlijk ons geluid naar de uh, Verenigde Naties en alle organisaties van mensenrechten. En uh, de hele wereld, bijzonder in Europa, zeggen dat uh, graag hulp. Graag hulp, zegt de vluchteling tegen Kawa Rashid bij het vluchtelingenkamp van Syrië in Turkije. En dat is voorstelbaar, want de situatie in Syrië wordt met de dag gewelddadiger. We hebben geluisterd naar de derde en laatste aflevering van onze serie over de Arabische Zomer. U kunt alles terugvinden op onze website, dag.nu.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 is it so wrong To be human after all Drawn me to the street Of undefined illusion Those diamond dreams They come It's not so wrong, but only human after all, these changing things.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 Nou ja, vandaag natuurlijk over de open dag van Ajax. Uh, maar liefst 50.000 mensen, supporters, liefhebbers, fans van Ajax... die zijn uh, nu bij de P2. Dat is een grote parkeerplek uh, naast uh, de Amsterdam Arena, het stadion. En... Er is gewoon zoveel man op de been dat uh, nu wordt opgeroepen om er niet meer naartoe te komen. Want ja, de veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden. Het is er zo druk. En uh, de brug uh, uh, naar het complex toe is zelfs... Afgesloten. Dus zo druk is het en mensen worden opgeroepen om echt niet meer te komen. En wij waren vanmiddag in ieder geval wel gewoon live voor de mensen die niet meer naartoe konden. En we hebben met spelers uh, gepraat en reportages gemaakt. En een deel daarvan zie je vanavond ook terug in het AT5 nieuws. En gaan jullie ook live deze wedstrijd uitzenden? Uh, je bedoelt uh, vanavond afscheidswedstrijd van Van der ja. Sar? ja. Nee, dat gaan we niet live uitzenden. Maar we zijn er wel bij. Onze verslaggever is erbij. We gaan natuurlijk proberen te spreken. En ik heb me laten vertellen dat er nog andere grootheden zijn. Vooral veel spelers van Manchester United. Daar zijn we natuurlijk bij. Maar waar het in Amsterdam deze week natuurlijk ook over gaat. Dat is over de Gay Pride. De stad kleurt roze natuurlijk. Er zijn veel uh, activiteiten binnen. Veel lezingen over homoseksualiteit. Uh, veel films. Maar de straatfeesten die beginnen. En zaterdag is natuurlijk. Het spectaculaire hoogtepunt en dit is de Canal Parade. En ik wil even vertellen dat daar twee primeurs zijn. Dat is dat defensie meevaart en een Hindoestaansboot, Allebei voor het eerst. En dat is natuurlijk ook om taboes door te breken. En uh, wij gaan, uh, morgenavond gaan wij met uh, finalisten van uh, de Mr. Gay verkiezing. Dat is op vrijdagavond. Maar morgenavond gaan wij al met ze naar de stad. Om te kijken hoe die finalisten uh, eigenlijk uh, ja, liggen. Oh ja. In de markt. En dat gaat onze verslaggever Frank Aavik doen. Die is echt al de hele week op de Gay Pride te vinden. Zoals hij gisteravond nog met uh, Lapaai uh, in de is Dwars. Uh, die haar single daar promoten. Gay Sera Sera. Nou ja, het is echt deze week Dolle het is pret echt weer, een grote in feest in de stad. Ja, hartstikke leuk. Maar ja, ook ik, iets ik, serieus met de Gay Pride. Je moet me afsluiten. Weet ja, ik. ik moet je maar afsluiten. Ik... Echt. Want anders heeft, heeft om er op Gelderland helemaal niks. Geen oh, tijd nee, meer nee, om nee, te dat te vertellen. Niks. Ik nee, zeg nee, gewoon Kijken naar AT5, want dan gaan we Precies. snel door naar Erwin ten Haven van Omroep Gelderland. Goedemiddag, Margie. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben in Gelderland een, een nieuwe vorm van criminaliteit en dat is de kettingrover. Vooral, vertel. Ja, vooral oudere vrouwen worden op straat uh, benaderd... en plotseling uh, wordt de gouden ketting van de hals uh, gerukt. En daarna gaat zo iemand uh, er snel weer vandoor. Het is de laatste week al bijna tien keer raak geweest in Gelderland. Gisteravond nog een geval in uh, Arnhem. Een vrouw van 85 stond bij de bushalte toen er een uh, busje stopte... met er in zeker zes gesluierde vrouwen. Nou, twee stapten uit om aan de bejaarde vrouw de weg te vragen. Plotseling werd dus die gouden halsketting gepakt... en daarna zijn de vrouwen in het busje uh, weggereden... Ja, de politie denkt niet dat het uh, steeds om dezelfde daders gaat. Uh, er zijn meerdere signalementen. In Arnhem bijvoorbeeld ging het dus om uh, twee vrouwen. Maar gisteren was het ook nog geraakt in Nijmegen. En maar daar ging het, ging het weer om een man. Ja, Erwin, maar verschillende daders. Maar wel, het, het gebeurt alleen in Gelderland? Ja, op dit moment wel. Nou. Het, is, het is heel opmerkelijk. Ja, we, de vraag is natuurlijk ook waarom die gouden kettingen ineens uh, in trek zijn en gestolen worden. We kunnen er alleen maar naar gissen, want ze hebben nog niemand opgepakt. Maar het is natuurlijk wel zo dat de goudprijs de laatste tijd enorm is gestegen. Een paar gouden ringen inleveren kan een uh, leuk bedragje opleveren. Ja. Dus uh, blijkbaar is het erg lucratief. We zien dat ook altijd bijvoorbeeld met uh, koperdiefstal hè? bijvoorbeeld ja. op het spoor. Dus, uh... Maar ja, er is dus blijkbaar vooral vraag naar Gelders goud. Ja, blijkbaar. Ja. ja Het kan ook zijn dat er natuurlijk eentje mee is begonnen... dat het in de media is gekomen dat je een soort copycat-gedrag uh, krijgt. Ja. Dat andere mensen denken, hé, hey, dat is misschien wel... Ja. En dan zijn wij doen. nu schuldig aan het feit ja, dat het een landelijke contract is. Zit ik het hier ook nog op radio ja, vertellen? Ja, fout. ja nou. nou, Er is nog niemand aangehouden, maar de politie heeft wel een advies gegeven... met name aan oudere vrouwen om uh, hun gouden halskettingen... Uh, als ze de straat op gaan, toch maar even te bedekken om uh, uit voorzorg. Bij deze. En, uh, ja, en ken je de, die cappuccino's? Nee. Ja, dat is een boyband die slagermuziek maakt in oh. Duitsland. Immens populair daar. In Nederland kent eigenlijk uh, niemand ze. Maar twee leden van die band komen uit Gelderland. Uit het Gelderse Tuindorp bij Tolkamer in de Achterhoek. En vorige week donderdag uh, zijn ze na een optreden nog even op stap geweest. Ze kwamen in de vroege ochtend uh, uit de discotheek lopen. En zijn daar uh, compleet in elkaar geslagen. Het zou gebeurd zijn door twee jongens. En uh, ja, ze zijn geschopt en geslagen. De een had uh, blauwe plekken. De ander heeft een gebroken neus opgelopen. En het opmerkelijk is, de daders. Vinden hun slagermuziek niet leuk? Dit heb je niet. Ja, dat hebben ze ook gewoon gezegd. Vinden jullie muziek helemaal niks? En toen zijn ze er flink op losgegaan op die band. Nou, Erwin, ik ga eens even luisteren bij mijn licht opsteken, zullen we maar zeggen, bij Wouter Nelis of zoiets in Limburg ook gebeurt? Nee, dat soort zaken hebben we hier niet. Dat ja, zullen, we, zullen we wel hebben, maar uh, de afgelopen maanden... is zoiets niet hier gebeurd in de provincie. Wat we wel hebben, is een, uh, iets wat gisteren eigenlijk gebeurd is... maar een zaak die ook vandaag nog actueel is. Een asielzoeker in het asielzoekerscentrum van Echt... die zichzelf gisteren rond een uur of één in brand heeft gestoken. Um, het gaat niet heel goed met de man. Zijn toestand is nog steeds kritiek, weliswaar stabiel. Hij wordt momenteel in slaap gehouden. Uh, hij is vrij snel geblust door de beveiliging... en door omstanders die het hebben zien gebeuren. Hulpdiensten waren ook vrij snel ter plaatse, maar hij ligt nog steeds dus in een brandwondencentrum in het uh, Duitse Aken. Men heeft de man nog niet kunnen horen in ieder geval. Dus wat betreft het motief, ja, daar is het een beetje naar speculeren. Maar dat en, kunnen uh, we wel raden, toch? Nou, dat kunnen we raden. Uh, het jammer is dat eigenlijk niemand iets wil zeggen over de zaak. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wil niks zeggen... en de gemeente Echt Zusteren, uh, waar het asielzoekerscentrum onder valt, ook niet. Uiteraard zijn we er wel heen geweest, hebben we gesproken met getuigen... en uh, zijn we een beetje gaan graven. We weten iets meer uh, dan het COA en de gemeente Echt dus wil loslaten. Het gaat om een man uit Liberia... West-Afrika, af mm -hmm. die was al een paar jaar in Nederland. Zijn eerste asielaanvraag die was afgewezen, maar hij had nog een beroepsprocedure lopen. Hij was dus nog in de race voor een verblijfsvergunning, om het zo maar even te zeggen. Ja. Maar nu schijnt het gebruikelijk te zijn dat de dienst terugkeer en vertrek... Eh, dan af en toe met je praat over de voortgang van je aanvraag, of je beroep natuurlijk. En er wordt dan ook altijd verteld dat je alvast na moet denken... over de mogelijkheden voor een eventuele terugkeer. En dat ja. is dus wat er gisteren ook is gebeurd. Uh, het COA en de dienst uh, vertrek en terugkeer... die zegt dat dat standaardprocedure is. Maar ja, je kunt je natuurlijk voorstellen... dat je dat ook als een slecht nieuwsgesprek zou kunnen opvatten. En het lijkt er dus op, en ik beklemtoon, lijkt er dus op... Uh, want de man is nog zelf nog steeds niet gehoord... Uh, dat deze man uit Liberia dat dus inderdaad als een slecht gesprek heeft opgevat. Hij heeft zichzelf in ieder geval na dat gesprek uh, in brand gestoken. Ja, Wouter Nelissen vanuit Limburg. En ik neem aan dat je deze zaak blijft volgen. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Dit is de Dag voor Vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website, ditistedag.nu. Daar kunt u van alles teruglezen of terugluisteren. Na half vier, de VPRO met G. Jochems. G. Goedemiddag. Hallo Thijs. Ga je doen? Uh, ja, je hebt vast in de volkskant de brief gezien van de Europese Commissie. En daarin wordt Nederland... Hallo. Ja, ik hoor je wel maar ver weg. Ik ja, denk ja dat de ik, deed iets, ik, ik deed iets verkeerd. Aan, ja, ja. Ja, ja. Je hebt in de volle een brief gezien van de Europese Commissie, neem ik aan. Ja. En daarom wordt Nederland bedreigd met de rechter... als we niet als de Sodometer de Het Wiegepolder onder water oh, zetten. Oh ja, met Henk Bleker. Precies. En we praten daarover met de Willem Tell van de Het Wiegepolder. En je weet wie dat is? De uh. cda Jan Ad Kopjan. Oh ja. En daar vier het buitenlandpanel, waarin we volgens beproefd recept praten over de toestand in de wereld, maar nu is het nieuws over die toestand met Job Boot. Radio 1. het NOS journaal. In Libanon is de Nederlandse topcrimineel Min K aangehouden in verband met de vondst van 53 kilo cocaïne. Dat heeft de politie in Libanon bevestigd tegenover de krant The Daily Star. De cocaïne was verborgen in twee auto's in de plaats ten noorden van Beiroet. Een tip van de politie leidde tot de arrestatie van twee Palestijnen, Minka en een Ier. Minka is in Nederland veroordeeld voor de vondst van grote hoeveelheden wapens in Amsterdam.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 De orka Morgan gaat voorlopig niet naar een dierenpark op Tenerife. Dat heeft de rechter besloten. Het dier was vorig jaar in de Waddenzee gered en opgevangen in het Dolfinarium Harderwijk. Daarna ontstond een strijd tussen deskundigen over wat goed is voor de orka. Het is niet duidelijk wat er nu met het dier gaat gebeuren. En de Maai doet onderzoek naar twee mannen uit Winterswijk... die maandag werden aangehouden na een ontploffing... De mannen van 18 en 24 lieten een zogenaamde flitsknalgranaat ontploffen... die bij een inval wordt gebruikt vanwege het schrikeffect. Na hun aanhouding bleek dat een van hen oud defensiemedewerker is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB-verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat file tussen het knooppunt Oude Rijn... en Nieuwegein zuid 3 kilometer. Er zijn daar werkzaamheden. Omrijden kan vanaf knooppunt Oude Rijn over de A12 en de A27. Dit is radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat hebben wij tot half vijf te bieden? Politiek, krijgsspraak en rechtspraak waren altijd enorm verweven met elkaar in Turkije. Maar premier Erdogan lijkt ernst te maken met de ontrafeling van die drie. En vooruitlopend daarop stapte dit weekend bijvoorbeeld de voltallige legertop ineens op. In onze zomerserie promoven die pakken wereldproblemen aan... praten wij zo meteen met Peter Schokker... die onderzoek deed naar de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Turkije. En in ons buitenlandpanel na vier uur... Onder meer de vraag wat de internationale gemeenschap kan doen tegen het ongekende geweld van het Syrische leger tegen protesterende burgers. We hoorden het net, hè, in het hm. nieuws. De stad Hama door tanks bezet. En... Afgesloten van de wereld. Ja, helemaal afgesloten van de buitenwereld. Daarover gaat het dus onder meer in ons panel. Geef uw mening over alles wat u bij ons hoort via onze site vilavpro.nl. Dit is radio 1 Vila VPRO. Als Nederland niet als de donder begint met het onderwater zetten van de Wiegenpolder... dan sleept de Europese Commissie ons land voor de rechter. En dat staat in een vertrouwelijke brief van de commissie aan het kabinet. De, de regering wil die brief geheim houden. Ja, je verwacht niet anders. Maar de Volkskrant publiceerde er voor morgen delen uit. Al in 2005 ondertekende Nederland een verdrag met België... het Schelde-verdrag om de polder onder water te zetten. Dat ter compensatie voor de natuurschade veroorzaakt... door het uitdiepen van de Westerschelde. En Nederland had ook beloofd uiterlijk... in 2007 met het onder water zetten te beginnen. Op 3 augustus 2011 hebben wij aan de telefoon Ad Koppijan... CDA Tweede Kamerlid, partijgenoot van uh, Henk Bleker. Goedemiddag meneer Koppijan. Goedemiddag. Eerst eens even hecht u er in het algemeen belang aan... dat Nederland verdragen met, met partners naleeft. Ja, natuurlijk. En uh, dat zal Nederland ook doen wanneer het gaat om uh, uh, afspraken... met de uh, kader van Europa en Natura 2000... en het natuurherstel van de Westen die brief die uh, vanochtend in de Volkskrant stond... het is een brief al van april, hè, die komt dus nu uh, ons burgers onder ogen... die, uh, die, die twijfelt eraan. de inhoud van de brief twijfelt er zeer aan... of Nederland dit verdrag wel na gaat leven. Ja, maar dat is een, een brief die overigens wel uh, vertrouwelijk te inzagen is gelegd... voor de Tweede Kamerleden, dus die heeft ook een rol kunnen spelen... in het debat wat wij nog hadden op de laatste dag voor het reces... Maar uh, die brief is ook gepubliceerd uh, voordat het kabinet een besluit heeft genomen over het alternatief. En als je het alternatief uh, ziet van het kabinet voor uh, ontpoldering, dan zie je ook, ook dat ze geluisterd hebben naar wat er in de brief staat. Uh, alle natuurherstelmaatregelen vinden ook binnen de Westerschelde plaats, zoals de brief vraagt. Is maar dat wel? de commissie die gaat juist in op die alternatieven en de toon is, uh, men voldoet er hele, helemaal niet aan. Nou, dat is een misverstand. Uh, de brief is van 8 april. Ja. Toen had het kabinet haar besluit nog niet gepubliceerd. Dus uh, deze brief slaat niet uh, specifiek op het kabinetbesluit. maar is meer een algemene waarschuwing richting Nederland: van uh, u uh, behoort wel uw. Uh, verplichtingen na te komen. Nou ja, dat soort brieven worden regelmatig gestuurd... vanuit de Europese Commissie richting uh, de lidstaten. En dat is alleen maar prima. Natuurlijk moeten wij onze uh, verplichtingen nakomen. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Mm -hmm. Ja, nu is er uh, half, ab, uh, half juni. Uh, heeft het kabinet een besluit genomen... Uh, om de polder niet onder water te gaan zetten. Er zijn, toen met, er zijn toen alternatieven gepresenteerd. En ook daar heeft de commissie weer op gereageerd. En Ze hebben u eigenlijk gewaarschuwd. Of u, het kabinet. Want u controleert het kabinet natuurlijk. Uh, dat er een aantal, uh, aantal criteria aan voldaan moet worden... en de brief suggereert dat het, gewoon, dat het ook met die alter, nieuwe alternatieven niet gebeurt. Nou, nogmaals, de brief waar u over spreekt, een brief van 8 april... Nee, ik praat nu over een brief van 17 juni. Nou, die brief die dat is een je, andere brief ja. Ja, nou, zeggen, die brief ken ik dan niet. Ik weet wel dat uh, staatssecretaris Breker een gesprek heeft gehad... met. Uh, de Europese commissaris Janis Potocnik. Ja, en, uh, daar is hij ook van. Ik heb van hem begrepen dat het gesprek heel goed is verlopen. Dat er uh, vanuit de Europese Commissie natuurlijk kritisch wordt gekeken naar de manier waarop Nederland uh, de alternatieven uitvoert. Maar wat ook blijkt is het alternatieve natuurherstelplan uh, zal veel sneller uitgevoerd kunnen worden... dan een oppoldering van het Hedvigepolder. Dus ook alleen al om die reden is het een, een beter alternatief dan oppolderen van een polder. Nou dat lijkt het dat in uh, dat alternatief, dat gaat om twee polders uh, bij Vlissingen... En, en, en, en nog ander werk, dat dat in elk geval <coughs> sorry, niet het benodigde aantal hectare uh, oplevert... wat gehaald zou moeten worden voor die hele compensatie natuurschade? Nou, wat, wat het voorstel behelft is dat we zeggen, we gaan nu gewoon zo snel mogelijk beginnen. Uh, en wij verwachten dat we in de loop van de tijd die, die, die laatste hectare nog wel weten te vinden. En ik denk Pardon? Dat, dat, dat kabinet... oh, je, je bent bezig en hier en daar pik je nog even een stukje land ja, mee? Want het zal blijken dat het alternatief eigenlijk uh, ja, heel veel extra hectare zal kunnen opleveren. Uh, daar is ook al het nodige onderzoek naar gedaan. Dus uh, het kabinet is terecht optimistisch. Uh, en uh, de Europese Commissie biedt daar ook de ruimte voor, want het gaat om natuurherstel. Daarvoor uh, wordt niet gezegd dat het voor een bepaalde uh, tijd afgerond moet zijn. Daar krijgt Nederland gewoon de tijd voor. En ik verwacht dat uh, uh, Nederland ook gewoon aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen... en dat in natuur... Uh hersteld zal worden conform afspraken, dat zijn 600 hectare. Nou, dat zegt u nu wel, uh, dat we daar de tijd voor krijgen. Maar een van de criteria van de commissie is nou juist dat het binnen een realistische tijd moet gebeuren. En als je dan in de oogenschouw neemt dat we in 2007 al zouden beginnen daarmee, is dat toch een beetje pover allemaal, vindt u niet? Nou, 2007 beginnen, daar hebben wij dus ook afspraken over gemaakt. We hebben uh, het verdrag met uh, Vlaanderen aangepast, daar was ik zelf bij betrokken. Daar is toen een... Uh, een, een zogenaamde interpretatieve verklaring, een siteletter, overheen gekomen, waarin juist meer tijd is geschapen om uh, uh, aan een alternatief te werken. Voor maar het, waarom zijn die Belgen dan zo kwaad de hele tijd? Als dit nou, allemaal zo redelijk is wat u zegt. En eigenlijk ja. veel beter dan de oorspronkelijke plannen. Nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En die stelt u eigenlijk aan het verkeerde adres. Want die vraag zou u moeten stellen aan de Vlamingen. Nou, ik heb zo het gevoel dat u daar ook wel een antwoord op heeft, hoor. Namelijk dat het niet allemaal conform de afspraken is, eigenlijk. Nee, nee, dat ben ik dus niet met u eens. Uh, Nederland uh, en Vlaanderen zijn een verdrag met elkaar overeengekomen en hebben in 2008, toen wij het moesten ratificeren als Tweede Kamer, zijn wij aanvullende afspraken met elkaar overeengekomen. Daarom heeft het mij ook echt verbaasd dat Vlaanderen zo verontwaardigd doet en net doet alsof wij onze afspraken niet nakomen. Wij komen onze afspraken naar De Vlaam, Vlamingen hebben vanaf het begin 2006 geweten dat wij uh, als Nederland grote problemen hebben met het punt het Daar is de Tweede Kamer altijd in grote meerderheid heel duidelijk over geweest. Het is dan ook goed. Dat dit kabinet luistert naar wat de meerderheid van de Tweede Kamer uh, wil. Zo werkt democratie. En nu gaan we het op een nette manier oplossen. Dus u bent het niet eens met uw partijgenoot Ben Bot, de oud-minister van Buitenlandse Zaken, die dat verdrag met de Belgen in 2015, dat Schelde verdrag, heeft gemaakt en ondertekend. Die zegt: Ik begrijp er helemaal niks van waar uh, wij mee bezig zijn in Nederland. En ik begrijp ook niet dat onze Vlaamse collega's ons niet al lang voor de rechter hebben gesleept. Nou ja, zoals u terecht zegt, Ben Daar Bot is een uh, oud-politicus. Uh, is blijkbaar niet meer goed op de hoogte van de laatste stand van zaken. Maar uh, op dit moment vinden er goede gesprekken plaats met uh, Vlaanderen. En ik ben ervan overtuigd dat uh, Vlaanderen en Nederland... zoveel gemeenschappelijke belangen met elkaar hebben... dat we hier gezamenlijk op een goede manier uitkomen. We zijn gewoon goede buren. En uh, goede buren die houden rekening met elkaars gevoelens. Nu wordt er ook gezegd dat die zogenaamde nieuwe polders... die worden aangewezen als alternatief... dat die al in de oorspronkelijke natuurcompensatie zaten. Dus die telt u gewoon dubbel. Er zaten niet een oorspronkelijke natuurcompensatie, het waren wel gronden die waren aangekocht door Zeeland Seaports. Met uh, de bedoeling om op termijn een uh, best wel te realiseren waar die gronden dan eventueel zouden kunnen dienst doen als ja. natuurcompensatie. Dus uh, het is wel waar dat dit uh, grond is die uh, aangekocht is met het idee van nou daar maken we nog een keer natuur van mm. en nu worden ze gebruikt voor natuurlijk natuurherstel van de wester schelden in het kader van de, de verdragen. He heel kort, meneer Koppejan, uh, uh, Hoe u Dwent of Keert, er is een enorm hoop glazen ontstaan. Nederland wordt toch hier en daar weggezet als onbetrouwbare verdragspartner. Is dat allemaal zo'n poldertje waard? Ja, dat vind ik wel, want uh, deze polder heeft een hoge symboolwaarde gekregen. Er zijn ja, namelijk just. veel meer polders in Nederland die bedreigd worden. En uh, het CDA en ik ook als persoon heeft, uh, hebben ons van begin af aan uh, verzet... tegen het onder water zetten van mooie natuurpolders. Ik vind dat dat niet de goede manier is van natuurherstel. Dat moeten we niet willen in Nederland. En uh, ja, met dit kabinetsbesluit is uh, de knop omgegaan. Heeft men gezegd, dat gaan we ook niet doen. Uh, wij gaan uh, op een andere wijze de natuurherstel vormgeven. Oké, okay, de, kn de knop uh, is omgegaan met dit kabinet en de Europese Commissie en de Belgen... zullen dat uh, te zijner tijd in gaan zien en er is geen veldje aan de lucht. Nee, ik denk dat we okay. uiteindelijk. Het is een, een langlevende discussie, dat betreur ik ook. Maar ik denk wel dat het nu de over tijd wordt dat we er eens een keer een punt achter zit. Meneer Koppian, hartelijk bedankt. Graag gedaan. I have a drop -leaf window. With cats and broken yards. Sunflowers and paint cans And stolen shopping carts And nothing to be proud of And nothing to regret All of that to make us, yeah that to make as yet I have a single heartbreak I celebrate sister And all the tricks of dawn A single yellow duvet A single switch to flick But a thousand boxes yet to take De Britse band Elbow met het nummer Jesus is a Rockdale Girl. En dat staat op het album Build a Rocket Boys. Deze zomer hebben wij in de villa elke woensdag aandacht... voor een opmerkelijke afstudeerscriptie of promotie over een buitenlands onderwerp. In onze serie Promovendi pakken wereldproblemen aan. Vandaag is bij ons de gast Peter Schokker. Hartelijk welkom. Dank je wel. Jij doet master bestuur en beleid aan de Universiteit van Utrecht. Het gaat in dit geval om je afstudeerscriptie. En die gaat over de onafhankelijkheid van de Turkse rechtelijke macht. Dat klopt. Niet heel erg voor de hand liggend onderwerp meteen. Hoe, hoe, natuurlijk is de eerste vraag, hoe kom je hierbij? Um, ik ben uh, in het verleden op reis geweest door Turkije. En daar heb ik me verbaasd over een aantal zaken die ik daar tegenkom. Uh, geluiden over censuur, oh. over, over uh, gepolitiseerde rechtszaken... Um, Gevangenschappen zonder proces, uh, dat soort zaken. Mm. Um, daar heb ik me heel erg over verbaasd. Maar dat wist je toch al waarschijnlijk voordat je naar Turkije ging? Nou, dat, nee, ik, had een altijd, wat, nee, ik had een wat ander beeld van Turkije uh, als een nou, redelijk westerse land. Zouden ook toetreden tot de EU. Dus um, ik had niet verwacht dat dat nog zo scherp uh, zou spelen. Juist, mm. je was echt oprecht verbaasd. Ja. En als goede wetenschapper, wat ga je dan doen? antwoorden vinden op vragen die yes. je hebt. Ja. Maar je bent wel met je neus in de boter gevallen, want dat, de gehele he, Turkse legertop is opgestapt. Dat moet je verbaasd hebben, want zelfs ik weet, en ik ben helemaal geen deskundige, dat dat een bijna een onaantastbare machtsbastion was. Ja, dat klopt wel tot op zekere hoogte. Uh, het leger is van oudsher een hele belangrijke factor in Turkije, en de laatste jaren sinds het aantreden van de AKP-regering in 2002... is die macht eigenlijk al tanende. Die AKP, dat is dus van de huidige premier Erdogan... Ja. en dat is een, een niet-seculiere partij. Ja. Ja. Nee, dat, ja. is een, dat is een partij die voortkomt uit eerdere islamitische partijen. En um, die eigenlijk de strijd aanbindt met, uh, met de seculiere elite... zoals die uh, tot dan toe was. En um, nou, het is in zekere zin al verbazingwekkend... dat de hele legertop opstapt... Maar aan de andere kant is het ook onderdeel van een proces dat al wat langer speelt. Er zijn al wat uh, vaker, uh, uh, nou ze hebben eerst de rechterlijke macht aangepakt. Uh, het leger is al aangepakt. En het lijkt erop dat dit gewoon de volgende stap is in die, uh, in die strijd. Maar heel even nog een leger ja. aangepakt. Niet zozeer om dat om te vormen, als wel gewoon uh, uh, officieren en dergelijke gearresteerd op verdenking van. Dat, zo ja. hebben ze het Ja. aangepakt. Ja. Nou, er, is, er is een bekend proces dat heet Ergenicon. Um, dat staat voor een vermeend ultranationalistisch netwerk. Dat eigenlijk is al een gerucht dat de uh, rond doet sinds de Koude Oorlog. Uh, er zou een groep, uh, selecte <laughs> groep uh, mensen in Turkije uh, achter de schermen de touwtjes in handen hebben. Dat zou bestaan uit officials van het leger van de rechterlijke macht. Um, in 2003 was er een soort koeppoging. En de uh, Ergenicon onderzoeken zijn sindsdien gaan lopen. En het wordt over het algemeen beschouwd als een, als een strijd tussen de AKP-regering... en de seculiere elite zoals die er is. Um, het is een voorbeeld van uh, hoeveel mensen denken... Uh, dat, dat de regering terugslaat richting de Oude Garde die op dat moment uh, nog steeds stevig in het zadel zat... maar langzaamaan het terrein aan het verliezen is. Maar wat mij nog steeds verbaast is dat dat toch heeft kunnen gebeuren. Uh, uh, als het verkeerd gaat in een land, in de ogen van het leger... of het leger wordt zelf bedreigd... dan passen ze een middel toe, een koep... He, of, ze, of niet echt een koep, maar uh, dan zetten ze de huidige regering af... en dan zetten ze er een stroopop, een neer, of strovrouw. Strooman natuurlijk, in hun geval. Waarom hebben ze dit niet gewonnen? Waarom hebben ze geen verzet gepleegd eigenlijk? Nog, nog betere vraag. Nou, anders dan uh, in de jaren 80 en in de jaren 60, toen de koep zijn gepleegd... is er uh, sinds 2002 uh, sprake van ernstige verdeeldheid in de Turkse politiek. En dat is eigenlijk ook de reden van de opkomst van de AKP... Die hebben daarvan enorm geprofiteerd, zijn enorm populair. Uh, dit is een, afgelopen juni, is het derde keer dat er verkiezingen zijn geweest in Turkije. En dat derde keer dat de AKP enorme overwinningsuitslag 50%. heeft. Boek. 50%? Ja, 50%. Ja. En waarom heeft het leger toen niet toegeslagen? Bij de verkiezingen? Ja, omdat ze zagen dat er een landslide-overwinning voor die AKP was. Nou, misschien wel omdat ze beseffen dat, uh, uh, ook als zij nu ingrijpen... dat ze dat niet op veel krediet komt te staan natuurlijk. Hm. Uh, de AKP is ongelooflijk populair. Net al werd gezegd 50% van de stemmen. Um, het zou niet logisch zijn als het leger nu zou ingrijpen. En ze dachten, moet, daar, we, daar moeten we zoveel terreur op zetten... dat gaan wij zelfs niet redden, zoiets, zo'n soort gedachten. Nou ja, de hele Ergenicon-zaak uh, was bijvoorbeeld een voorbeeld... van uh, mensen wilden aanslagen plegen, of dat werd althans gezegd. Ja, en gewoon waardoor de, de maatschappij ontwrichten. Precies, precies. Ja. De, de maatschappij ontwrichten en daardoor zoveel onrust veroorzaken... dat ingrijpen van het leger de enige logische oplossing was... Hm. En we moeten ook ons afvragen of het leger wel bij macht is om nog in te grijpen op dit moment. Sinds 2002 is de AKP al bezig om grootschalige hervormingen door te voeren. Ja, ze zijn vakkundig gesloopt eigenlijk. Het, de legatop. Nou, je zou kunnen zeggen dat ze stukje bij beetje aan terrein verliezen. Ja. Ja. Want ze zijn. Je zegt inderdaad, ze zijn uh, hervorming aan het doorvoeren. Dat klinkt dan altijd heel erg uh, positief. Het zou dan altijd gaan om meer democratie, hervormingen, politiek en in de krijgsmacht, maar ook, in, daar komen we op, in de rechtspraak. En is het inderdaad allemaal zo positief, zo democratisch? Nou, de hervormingen in het begin van de periode van de AKP... sinds 2002 uh, werd ze aangevoerd als zijnde EU-hervormingen... door de EU ingegeven om uh, toe te treden tot de, tot de EU. Inmiddels is dat een beetje getemperd. Uh, de AKP is niet meer zo happig op Europa... en andersom misschien iets meer nog... Um, Draaien ze Europees gezinde de hervormingen ook alweer terug? Kun je, dat, kun je daar sporen al van zien? Nou, het heeft iets recht van een à la carte menu eigenlijk. De, de hervormingen die, zoals die worden voorgesteld uh, door de EU. Um, de AKP kiest er precies de hervorming uit die naar haar smaak is. Hm. En um, over het algemeen um, is dat in lijn met, met Europese beginselen. En, en, en zoals dat in de restische de democratie geldt. Maar tegelijkertijd uh, zijn er belangrijke hervormingen nog steeds niet doorgevoerd. En dat is eigenlijk om, uh, om de AKP in het zadel te houden. En dat is veelzeggend? Dat de hervormingen die niet doorgevoerd zijn, zijn die veelzeggend? Nou, zoals de kiesdrempel van 10% uh, is nog mm -hmm. steeds niet aangepakt. Dat is een heel heikel punt, uh, zowel binnen als buiten Turkije. Veel kritiek vanuit Europa op. Um, 10% is het hoogste van Europa. Uh, landelijk moeten partijen dus 10% halen om uh, in het parlement te kunnen komen. En je ziet dat in de laatste verkiezingen uh, de retoriek van Erdogan... van de premier van de AKP erop gericht was uh, om de nationalisten aan zich te binden. En daarmee uh, nou ja, de, zeil, de wind uit de zeilen te nemen van de nationalistische partij. Die dan onder de kiesdrempel zou verdwijnen. We gaan even naar jouw afstudeerscriptie. Dat, uh, dit was allemaal wat breder. Laten we nu even gaan naar dat constitutionele hof. Dat heb je onderzocht. Dat is het hof dat toetst uh, zaken aan de grondwet van Turkije. Wat wij in Nederland niet hebben. Wat wij in Nederland niet dat hebben, dat hebben ze daar wel. Maar ja. die grondwet in Turkije willen ze weer gaan wijzigen, dat zeiden. Ja. Wat was jouw onderzoeksvraag? Wat wilde je nou precies te weten komen van dat hof? Uh, vooral in hoeverre het hof zich in het verleden en thans uh, politiek opstelt. Ze hebben een uh, vergaande bevoegdheid dus om te toetsen aan de grondwet. Uh, het constitutioneel hof heeft sinds de grondwet van 1982 al twintig partijen, politieke partijen verboden. Um, en ze worden ervan beschuldigd een politiek uh, tegenstand te bieden aan andersdenkenden. Dus aan andersdenkenden dan de seculiere elite. Mm -hmm. Het staat als, uh, als seculier bastion bekend, het constitutioneel hof. Seculier werelds, kunnen ja, we gewoon vertalen. Niet, niet kerkelijk in niet elk kerkelijk, geval. Niet religieus, ja. Ja. ja. Nou, is een van de belangrijke zaken in dit verband natuurlijk geweest. De uh, AKP, de partij van Erdogan nu. heeft ook op het punt gestaan verboden te worden. Althans, dat werd ook Door aan dat het Hof. Voorgelegd. Door dat Hof. Ja. ja, maar Klopt. dat hebben ze niet gedaan. Nee, en de vraag uh, waarom dat ze, ze dat hebben gedaan is nog steeds niet beantwoord. Sommigen spreken van een compromisvonnis. Uh, de rechters zouden niet aandurven om zo'n populaire partij te verbieden... omdat ze ook zelf in dat land leven... en dan in een diepe economische en politieke crisis zou belanden. Uh, anderen zeggen dat, uh, dat uh, het constitutioneel hof gedraaid is. Dat ze in het verleden dit soort partijen snel zouden verbieden... maar tegenwoordig zich meer aansluiten bij internationale normen. Mm -hmm. En daarom uh, verwacht men dat, dat de AKP... Uh, nou ja, men had de verwachting in ieder geval uh, dat ze nog lang aan de macht zouden zijn. En, uh, dat ze, uh... Eigenlijk een beetje opportunistisch recht hebben gesproken. Of... Nou, misschien wel. Het is in ieder geval anders dan de, de rechtszaken die ze tot dan toe hadden gevoerd tegen politieke partijen. En per saldo dus wel politiek uh, gestuurd door zichzelf dan wel. Maar... Ja, ja. ja, je zou kunnen zeggen dat ze, dat ze zich uh, hebben bedacht. Zie je daar, kijk als je nou heel wantrouwend bent, hè, en er zijn natuurlijk heel veel uh, mensen en politici die tegen toetreding van Turkije zijn, om wat ze wantrouwend zijn, namelijk over het volgende, dat de AKP natuurlijk van Turkije een islamitische staat wil maken. Ja. Die hervormingen en het gedrag door grondwetswijzigingsvoorstellen en het veranderende gedrag van het hof. Zie je daar sporen in dat ze daar inderdaad naar op weg zijn, islamitische staat uh, op en al met uh, de sharia, islamitische wetgeving. Nou, uh, Erdogan die heeft uh, altijd gezegd dat hij uh, geen conventionele partij is... maar gewoon een conservatieve partij. Um, hij zegt, Turkije is voor 99% moslim. Misschien moeten we gaan nadenken over een andere invulling van het secularisme. Um, ja, dat is een slimme. Het antwoord is dus gewoon ja, eigenlijk. Nou, ik zou dat niet zo, zo scherp willen stellen... Hm. Um, ze hebben inderdaad heel wat positieve hervormingen uh, ingevoerd. En um, daarnaast zijn ze ook bezig geweest om, uh, om nou ja, toch wel de religieuze islamieten voor, voorrang te geven. Op belangrijke posities in de ambtenarij, in het in de rechtelijke macht. Ja, dat precies ook. De benoemingen in het hof precies. hebben we nog niet over gehad. Ja. Dus die zijn, die zijn vrij verdacht... Uh, voor, voor de complotdenkers in Turkije. Mm -hmm. Tegelijkertijd moeten we gewoon afwachten... wat er gebeurt, want... Um, het constitutioneel hof... tot dan toe bestond gewoon uit... van oudsher seculiere uh, rechters. Ze mm -hmm. zijn allemaal benoemd... door voornamelijk Ahmet Necdet Sezer, uh, president die... uitgesproken seculier was. Mm -hmm. Vervent tegenstander van de AKP. En toch... Heeft het Hof weliswaar met 7 tegen 6 geoordeeld dat uh, de AKP niet verboden zou moeten worden. Nee, maar goed, dat is dus uit opportunisme gebeurd, hebben we net min of meer hebben we dat ja. uh, gezien. Nou, als, je dan, als je de gebeurtenissen en de veranderingen en de, en de, en de, ja, de veranderingen in de posities van verschillende, van de regering, van dat Hof, et cetera. Beweegt zich dat meer naar toetreding van Europa? Of gaat dat Brussel toch wantrouwig stemmen? Uh, ik denk dat het. Op zich zijn de hervormingen zijn positief. De EU heeft zich al verschillende malen uitgelaten... over het feit dat het, dat het positief is. Um, maar tegelijkertijd kun je afvragen of Turkije nog wel bij de EU wil. De AKP begon in 2002 als een heel hervormingsgezinde pro-Europese partij. En je zou kunnen zeggen dat die inmiddels compleet om zijn. Mm -hmm. Tegenwoordig is het meer de oppositiepartij CHP die, uh, die meer pro-Europa is. En maar goed, probeert... dan, hebben ze, dan hebben ze dus niet meer de last en de druk... van dat vermalen uh, vermalendijde Europa die het allemaal zo democratisch wil hebben. <laughs> Zonder die druk, hoe gaat dat dan daar? Hoe gaat het bijvoorbeeld met die grondwetswijzigingen? Nou, in september was er een referendum... en daar zijn een aantal grondwetswijzigingen uh, doorgevoerd. Uh, onder andere die zagen op het constitutioneel hof. Ze proberen uh, nou, Turkije democratischer te maken... Um, de vraag is of dat lukt door alleen de grondwet aan te passen. Er is een hele discussie in Turkije op dit moment over een compleet nieuwe grondwet. Um, in dat kader is ook de verkiezingsuitslag relevant, want uh, doordat de kiesdrempel is gehaald door de uh, nationalistische partij de MHP, kan de AKP-regering niet langer uh, of niet de, de, heeft ze niet de tweederde meerderheid om eenzijdig de grondwet te veranderen. Hmm. En dus zal ze moeten samenwerken met andere partijen. En dat is wel heel interessant. Ja. Even nu niet als wetenschapper, maar als Europees burger. Hè, die het belang van de Europese Unie in het achterhoofd heeft. Ben jij dan voor toetreding of tegen? Dat vind ik een lastige vraag. Turkije heeft uh, heel veel te bieden. Er uh, staat een sterke economie. Uh, en de komende jaren zal dat zeker nog goed komen. Tegelijkertijd uh, moeten we ons afvragen of ze... Of ze uh, of ze er nog wel bij willen. Hm. Er zijn veel geluiden dat ze dat niet meer willen. Dus. Goed. Daar heb je niet meteen antwoord op, maar in elk geval had je wel antwoord op de onderzoeksvraag waarmee jij je onderzoek begon naar de onafhankelijkheid van de Turkse rechterlijke macht. En je studeert binnenkort af, hè? Kwestie ja, van een paar weken. Klopt. Peter Schokker, heel hartelijk bedankt. En de villa is zometeen na nieuws, ster, verkeer en weer en wat iets meer zij terug met ons buitenlandpanel. En aan buitenland geen gebrek, dus ook niet aan gesprekstof. Tot zometeen.